2 uur, Marion met het NOS-journaal. In de regeringscrisis op Curaçao... heeft de gouverneur tegen de verwachting in een formateur benoemd. Die moet een interimkabinet gaan vormen. Curaçao verkeert al weken in een parlementaire crisis. Het kabinet van premier Schotten is gevallen, maar wil niet weg. En de voorzitter van het parlement staat vergaderen niet toe. De oppositie, die nu een meerderheid heeft in het parlement... heeft daarom in een aparte vergadering de voorzitter weggestuurd... en ministers ontslagen. Of dat staatsrechtelijk wel kan, is nog de vraag. De gouverneur wil nu dat er een tijdelijk nieuw kabinet komt... dat de lopende zaken moet afhandelen tot de verkiezingen van 19 oktober. Op een bijeenkomst in Haren heeft het meisje... van wie het feestje dit weekend uit de hand liep om rust gevraagd. En ze biedt samen met haar familie aan de inwoners van Haren excuses aan... Burgemeester Bats las op de bijeenkomst een brief van de familie voor. Ons medeleven gaat uit naar de inwoners die grote angsten hebben doorstaan... en schade hebben geleden, emotioneel zowel als materieel, zo stond erin. Een uitnodiging voor de 16e verjaardag van het meisje liep uit op rellen... nadat ze was vergeten haar Facebook-uitnodiging op privé te zetten.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 Met Renze Klamer. Goedenacht, 26 september is het en het is uh, ja, gewoon weer een normale tweede nacht van de week. Maar voor mij is het uh, voor de eerste keer sinds een tijdje weer. Ik ben uh, een tijdje weg geweest. Ik heb meegewerkt aan het programma 1 voor de verkiezingen en daarvoor aan Knevel en Van der Brink. Dus het was een zes weken durende marathon. En uh, ja, zoals u weet duurt dat programma tot 12 uur s'nachts. En dan uh, waren we daarna nog even bezig. Dus om dan nog naar Radio 1 door te gaan. Ja, ook ik heb mijn grenzen op mijn jonge leeftijd. Dat was niet verstandig. Maar nu ben ik weer terug. Want uh, Paul en Witteman hebben het stokje weer helemaal overgenomen. Uh, dus u kunt weer luisteren ook af en toe naar mij. Bij Dit is de Nacht. Vannacht gaan we praten. Ja, ik zat te denken over een onderwerp. Ik denk, hmm, vorige keer heb ik het over sport gehad. was al even geleden. ik denk, ja, haren, haren, haren. Het spookt de hele dag door mijn hoofd. Uh, het is ook niet zo dat het na vrijdag weer allemaal een beetje... He, na zaterdag, dat bekend werd dat helemaal uit de hand was gelopen... Dat, dat het er niet meer over gaat, want iedereen heeft het er nog over. En dan vooral over het Zwarte Pieten. He, Wie schuld is het nou? Nou, iedereen op tv heeft het erover, maar ik ben ook benieuwd naar uw mening vannacht. Eens kijken of we daar een uh, mooi gesprek over kunnen voeren... zonder alleen maar schelden en, uh, en harde woorden. Dat later, we gaan eerst eens dus even lekker luisteren naar muziek... en dan wel van Fleetwood Mac. Hallo. Mac was dat met Seven Wonders. Ik, ik zei het net al, Haren, daar gaan we het vannacht over hebben. Het is gewoon eigenlijk maar een iets wat luxe dorpje in Groningen met ongeveer 18.000 inwoners. Ja tot afgelopen vrijdagavond. Ik denk dat bijna iedereen wel weet wat er toen gebeurde. Maar misschien bent u al op vakantie geweest of was u even niet naar de televisie en de radio aan het luisteren. Ik kan me bijna niet voorstellen. Maar toch nog even voor degene die het niet weten: het verhaaltje in een notendop. Het 16-jarige meisje Merte uit Haren die bedacht een paar weken voor haar 16e verjaardag... dat het misschien wel leuk zou zijn om een Sweet 16 Party te organiseren. Ze maakt haar feestje bekend op Facebook, maar vergat daarbij eventjes om het alleen voor haar vrienden zichtbaar te maken. Ja, wat er toen gebeurde, is dat doordat ze dat vergat... kon iedereen dat feestje zeg maar, zien op Facebook en zich daarvoor aanmelden... en zijn eigen vrienden daarvoor uitnodigen. En dat gebeurde dan ook al snel, waardoor een dag voor de verjaardag... dus de dag voor afgelopen vrijdag 21 september... ruim 30.000 mensen op Facebook hadden aangegeven dat ze wilden komen. Nou, Merte die is zelf toen met haar familie snel weggevlucht. Uh, de burgemeester wist ook niet zo goed uh, wat hij die moest doen. moesten ze nou een feest organiseren of juist niet. En uiteindelijk is nu het resultaat enkele miljoenen euro schade. 35 verdachten aangehouden van, rel, uh, van het rellen en het uh, vechten tegen de politie. En het uh, molesteren van allerlei uh, woningen en tuinen daar. Uh, Job Cohen, uh, oud-PVDA-leider, die gaat een uh, onderzoekscommissie leiden naar de rellen. Oftewel één grote Chaos is ervan gekomen. Nou, dat is natuurlijk altijd de vraag. Wie is de schuldige? Daar wordt in de media veel over gepraat. Eh, Vanavond in eh, Pauw en Witteman. Eh, op, eigenlijk wel in elk programma afgelopen weekend. Wat een beetje met de actualiteit doet. Is het eh, daarover gegaan? Is het de schuld van de stad? Is het de schuld van de mensen op Facebook? Is het de schuld van Facebook zelf? Is het de schuld van Merten? Uh, had, de, had de gemeente Haar het anders moeten aanpakken? Had de politie minder streng daar moeten zijn? Lok je daarmee juist uit. Nou, U heeft daar vast wel een mening over. Uh, we gaan nog eventjes uh, luisteren voor, naar muziek uh, voordat we erover gaan praten. Ik moet namelijk, zal ik eerlijk toegeven. Het is een uh, ander gebouw hier dan waar ik, waar ik normaal altijd zit. Normaal zitten we bij de AKN, het Avro, Caro NCV gebouw. Nu zitten we bij de NOS. Dat was omdat die hier werd verbouwd en nu is het allemaal mooi en af en klaar. Maar wel even wennen, even kijken hoe die computers allemaal werken... en maar mijn technicus gaat het me allemaal uitleggen. Dus ik heb iets meer tijd nodig dan gemiddeld. Dus we gaan even twee nummers beluisteren... voordat we erover gaan praten met elkaar. Maar voel u vrij om alvast te bellen. Dat kan zoals u gewend bent naar 0800-1121. 0800-1121. U kunt ook even mailen, die lees ik dus... als ik de computer helemaal aan de praat heb gekregen... naar nacht.eo.nl. En u kunt ook even reageren via Twitter als u daarop zit. En dat kan dan naar Aapstaartje. Dit Is De Nacht... Of met hashtag het haakje: Dit is de nacht. We gaan luisteren naar Shoulder to Shoulder.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 show the show Shoulder to shoulder van Rebecca Ferguson. Ik heb uh, toch maar één nummer nodig gehad om me uh, te installeren. Het ging eigenlijk best wel snel. En u belt ook alweer gelijk. Massaal. Het is uh, blijkbaar inderdaad een onderwerp wat nog steeds de gemoederen erg bezighoudt. En als eerste uh, beller vannacht heb ik aan de telefoon. Erik. Erik, nacht. Goeiedag mensen. Ja, uh, ja, iedereen kent inderdaad de beelden en de verhalen over haren natuurlijk. Ja, dat is allemaal verschrikkelijk. Mm. Maar waar ik mij altijd enorm aan stoor is dat uh, zoals de burgemeester en, en, en politici en nou moet er weer een commissie ingesteld worden om het te onderzoeken. En dan denk ik van, ja jongens, dit is toch een beetje de paard achter het wagenspannen. Ieder normaal wel, weldenkend mens, die, die, die kan het op zijn vingers nagaan dat, dat er gewoon een grote groepen mensen, het wordt al aangegeven op Facebook dat er veel mensen heen gaan, eh, noem het maar op. En dan nou moet er moet nu belastinggeld, worden er verspeeld ja, aan een commissie. Ja, je, je weet toch wat er is gebeurd, dus je weet toch wat je de volgende keer dan kan verwachten en wat je eventueel er tegen zou kunnen doen. Ja, is dat zo? Daar... Weet, weet je dat nu meteen, wat je de volgende keer er tegen kunt doen? Nou ja, niet precies natuurlijk, maar je zou iets, iets andere dingen kunnen verzinnen. Er zijn al meerdere van die feesten geweest in Duitsland, Dus het ook uit de hand gelopen Eén keertje, ja. Daar ga je ook je leren uit kunnen trekken. Maar ja. waar ik me gewoon nog stoor is dat er altijd weer... Het, het is net of die, die politici en, en dat soort mensen en die in een die commissie zitten, of dat net twee verschillende werelden zijn. Tussen, tussen hun wereld en tussen de wereld waar de, waar de mensen in leven, zeg maar. ja. Maar, maar zouden ze dan. Uh, even, even advocaat van Duivel. Zouden ze dan uh, niet een onderzoek moeten instellen. en niet moeten nadenken over hoe ze dit in het vervolg gaan aanpakken? Ja, maar waar, waar moet ze, waar, waarna moeten ze een onderzoek instellen dan? Waar, waar het is fout gegaan? Wat er is fout gegaan? Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar wat is er dan precies fout gegaan? Het zijn een paar van die, van die rotlui geweest. die hebben inderdaad de mogelijkheid gezien. om. Rosso de schoppen. Ja. Maar dus te dus staan, wat ik begrepen heb, is, is dat er uh, 50, 50 man ME staat tegen een paar duizend man. Ja, nou dat, dat is ja. bijvoorbeeld puntje 1. Had er al van, van tevoren meer ME moeten staan, hadden ze uh, een, een feest moeten organiseren in Haren, waardoor al die jongelui niet uh, zeg maar, uh, het dorpje in hoefden en daar in principe niet zoveel te doen hadden, maar echt ook een, uh, naar optreden zouden kunnen kijken, gewoon een podium neerzetten met een paar artiesten. Had je ja, zoveel nou, ja, afleiding ja, dat kunnen dat toch toch zorgen, dan. had je uh, met dat, Facebook contacten moeten dat, nemen. Dat, dat, dat had heel goed geweest maar zo'n voorbereiding van zo'n klein minifestival, dat is natuurlijk ook een hele voorbereiding en met veiligheid en alles. Nou ja, ze hadden al een oud voetbalveld gereed staan, dus het is wel nuttig ja, om te denken, hadden ja, wij ja. meer kunnen doen om, om uiteindelijk de uitkomst, want op zich kijken zoveel mensen op één plek, dat is één, maar dat, dat het chaos wordt, dat is twee en, en dat is natuurlijk het probleem. Dat, dat is inderdaad het probleem, maar dan heb je inderdaad dat, dat ze een, een alcoholverbod hadden, wat gewoon niet gehandhaafd werd. Nee. Dus uh, dat, ja, bedoel, waarom moet je dat onderzoeken, waarom het niet gehandhaafd werd? Nee, omdat, omdat het niet gehandhaafd werd. Dat is makkelijk zat. Als je dat instelt, dan moet je het ook handhaven. Ja. Wat, wat, wat, wat mij ook gewoon een beetje opvalt, is dat uh, uh, in vergelijking met andere landen, zoals uh, Spanje of Italië, zeg maar. Nou, daar hoef je echt niet te proberen om dat soort rottergeiten uit te halen. Want dan komt de Carabinieri of de Guardia Civil. Nou, daar zijn ze als het dood voor. Hè? En hier is het gewoon, ja, ik vind het zelf een beetje een wassenneus. Ja, een wassenneus, de politie. Ja, nou, de, de optreden waar, waar die mensen waarschijnlijk toe to, to bevoegd zijn of zo. Ja. Ik weet het niet, maar kijk net, net wat ik zeg, als jij een alcoholverbod instelt, dan moet je dat handhaven. Nou ja, ik, ik heb wel begrepen dat de ME dat wel echt, er, zeg maar, flink op los getimmerd heeft. Maar ja, met, met 50 man in het begin tegen... Ja, er waren natuurlijk... Er waren volgens mij drie tot vijfduizend jongeren en die hebben het vast niet allemaal zitten rellen. Maar al staat er maar driehonderd man tegenover 50 ja. man, dan... Ja, uh, nou, dat dan, dan is dat een flinke overmacht, hoor. Dat denk ik dan wel. Precies. Ja, dus... Uh, ja, en, en, Hoe zou, stel, stel nou even Erik, want je zegt het is een beetje paard achter de wagenspan nu allemaal evalueren. Laten we nou zeggen dat jij, uh, dat jij even in, in de politiek zit. En uh, ja. de, volgend jaar is er niet uh, Merten, maar, uh, maar uh, Pino die zijn feestje geeft. En die uh, begint ja. mensen uit te nodigen en heeft dat per ongeluk openbaar gezet. Wat ga jij doen als je ziet dat er op een gegeven moment 25.000 mensen zich aangemeld hebben... voor een, uh, voor een feestje in, uh, noem eens wat, nou, in, ja, kijk, in uh, Hardingsveld, giessendam dan, dan zou ik zoiets hebben van, oké, okay, je, je geeft dus wel aan dat, dat er geen feest is als burgemeester zijnde en als, als, als lokale politici zijnde. Dan ja. zou ik zeggen van, oké, okay, sluit gewoon de wegen mee, meet iets af en zorg dat er ook helemaal niemand binnenkomt. Ja, maar en uh, de en, en, bewoners dan? En, en, en blijf, hoe, hoe, hoe lang, lang wisten ze al dat dat meisje dat op het internet had gezet? Dat was niet één of twee dagen. Een tijdje, ja. Ja, ja, dus daarom? Is ook, en dan het is natuurlijk ook zo. Uh, je kan ook een beetje vooruitdenken. Je kan ook verschillende scenario's maken. En ga, ga uit van het ergste. Nou, wat doe je dan? Ja, maar ja, dan, dan moet je, dat kost toch ook een hele hoop cent om, dat allemaal om, om die buurt af te zetten. En, uh, en, en hoe moet het dan met de bewoners die daarin moeten? En moet je dan voor elk ja. Facebook feestje maar een hele stad gaan afzetten? Nou ja, oké, een Facebook feestje. naar heel Nederland geloof ik. Ja, maar het was een Facebook feestje. Ja, nou oké. Okay. Project X, hè. Nou ja, prima. Precies. Maar oké, okay. als, als je dat wel dan weet dat het komt zorgen inderdaad voor een uitlaatklep. wat okay. je zei, het voetbalveld en morgen dan swissen we swiss het al een paar weken, volgens mij. Ja, wel een tijdje, ja. ja. Dus maar goed, het, het, was, tijdens het tijdens was iets nieuws. Dus ik denk dat het wel goed is om te evalueren, maar je zegt, ja, en, en niet te veel achteraf uh, praten. Je moet gewoon uh, even logisch ja. nadenken de volgende keer. Ja, maar als ik het met vrienden erover heb, weet je, dan, zeg, en, en, dan hoor je die burgemeester... er is geen feest, er is geen feest. Ja. Iedereen die het die, die gesproken zet, ja, dat is een uitnodiging. Ja, nee, ja daarmee uh, trek je het ook juist aan hè, voor jongeren ja, die een beetje ja. recancitrant zijn. Ja. Ja, dat is waar. Hey, Erik, dank wel, uh, dankjewel voor jouw mening uh, over ik het ben voorval de, halen. Ik ben benieuwd naar de andere verhalen. Zeker, de, de, de lijnen staan ontzettend rood, dus ik denk dat we nog een hoop bedders uh, dit uur gaan horen. Dankjewel voor jouw uh, verhaal. Fijne nacht. Ja, jij ook. Oei. Dankjewel. Oei. Ik heb ook Ari aan de telefoon. Ari, goeienacht. Ja, goeienacht. Nou ja, ik wil het analyseren. Ja. Ik heb, uh, ja, ik heb drie elementen. Ja. Dat is uh, fantasie, beeldvorming en mogelijkheden. En ik denk eigenlijk naar wat, wat, wat, wat beeldvorming en de fantasie uh, betreft. Ja. Uh, ik denk aan de film Schatjes en aan de film Flodder of de serie Flodder. Flodder in Amerika. En waar gaat, waar gaat Schatjes over? Wat? Waar gaat Schatjes over? Die schatjes je... dat is vergelijkbaar. Dat is een stel dat je idioot kinderen en een paar zitten in het leger... en die rijdt op een gegeven moment met een tank de wijk binnen. Oké. Okay. Dat is een Nederlandse serie. En wat die... Ik geef maar een voorbeeld. Ja. En wat het vloodder in Amerika betreft... zie je op het einde van de film... komt er een grote deze 10 langs het huis waar ze zaten er zat een watertoren op... En die neemt uh, de watertorenmedicine in stukken spatten. Oké. Okay. Nou, dat, dat is net als 9-11. Ja. Dus fantasie brengt de mensen ook op hol. Ik zeg het maar heel simpel. En, en wat is dan de link naar dit, dit verhaal van Haren? Nou, dat krijg je de mogelijkheden, dat is, is, is die telefoontechniek, de mogelijkheden om te, snel je te kunnen verplaatsen. En de fantasie die op hol slaat: ja. dat mensen de werkelijkheid niet meer zien. Nee. Als die, in... die, zeg maar, die onwerkelijkheid, dat kan je ook op gang jagen. Je ja. noemt net die twee voorbeelden van de serie Schatjes. Mm -hmm. Maar ho hoe, de, is, hoe is, de, de, is de, de, dat de, op gang gejaagd de, dan? Dat het onzin is. Ho hoe is dat in dit geval uh, dan uh, zeg maar, op, opgejaagd, die werkelijkheid, zoals jij dat beschrijft? Nou, je, er zijn dingen, de waanbeelden die mensen hebben. Het gebrek aan realiteit. Maar maak het eens concreet, welke waanbeelden zijn dat dan? Nou, dat, dat, dat leg ik net uit. Als je de, de, ja, als je dan, ik, ik kan niet zeggen van je moet dat en dat gezien hebben. Maar als nee. je die, die, die twee voorbeelden die ik noem van die, die serie schatjes. Ja, ja die maar die even als, als het dan over haar gaat. Wat zijn dan bijvoorbeeld de waanbeelden van de. Van, zijn het dan waanbeelden van jongeren die daarheen gaan? Of juist van, van de burgemeester? Ja, die, het, kijk, dat haren heeft niks met het gebeuren te maken. Het haren, dat is maar een, een, een spelprik die je toevallig uh, zou daar neergooit. Ja, dat had ook kijk, een ander dorpje kunnen zijn. Die daar het gaat om de elementen erin. Het gaat om, om de waan, waar die mensen hier iets in doen. Ja. En dan de mogelijkheden van communicatie. En dan de mogelijkheden voor snel reizen. Die idioterie dat er nog een trein stopt ook. Want ja. je noemt het een dorpje met 18.000 inwoners. Nou, dat is een flinke plaats hoor. Ja, ja ik kom zelf uit Rotterdam oorspronkelijk. Dus dan is het. Nou, <laughs> ja, nou, dan ik woon in ik... zo'nzelfde plaatsje onder Amsterdam. Ja. En het is een flinke plaats. Ja, oké. Okay. Maar uh, jij zegt dat er ja, gewoon. Je wil, je wil wat weg. Jij, jij zegt dat er gewoon een trein stopt. Betekent, dat jij, vindt, betekent dat, dat jij vindt dat er geen trein had moeten stoppen die avond? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. schijnt uit. Schaai want uit. Nee, wat, is, want da, dat is een, behoor, is een beetje het gesprek. Ja, precies. Maar dat, dat is natuurlijk een beetje het gesprek van de dag. Van wie, wie, hoe hadden we dit nou kunnen voorkomen? Wie schuld is het nou eigenlijk? Je, je moet, het is een combinatie van elementen. Ja, dan kom je een beetje elementen, maar wie heeft het nou gedaan? Uh, niemand. Niemand. Niemand? Nee. Ja, maar betekent dat ook dan moet je, dan dat dan moet je er... terug naar de grote en naar de lagere school. En naar hun ooms en hun tantes, en naar hun vader en hun moeder en weet ik wat. Maar is het dan de vader... conclusie dat je het niet had kunnen voorkomen? Nee. Dat is jouw conclusie. Ja, want dan moet je, moet je de hele wereld gaan informeren. Hm, dus eh, bij een vergelijkbaar geval volgende keer eh, gaat er weer Toen precies gaat van hetzelfde een gebeuren? Reden. Hmm. Toeval van mogelijkheden. Wat moet je dan met een met geweer gaan staan of met een oesie? Nou ja, er, zijn, er zijn allerlei opties. Ik, ik noemde net al wat, wat ik zelf, dan, hè, dat scheen me er vast al wel stiekem door. Wat ik zelf denk een goed idee had gevonden is. Als ze daar gewoon, hè, want ze wisten een week veel tevoren dat, het, uh, dat er waarschijnlijk veel mensen zouden komen. Ik denk, zet nou op dat oude voetbalveld wat er ergens beschikbaar was. Een oh, groot ja. podium neer en, en een bar en, en, en, en een DJ en een artiest. Dan uh, zijn al die uh, kindjes zoet. Dat wist ik niet van een week van tevoren. Dat wist ik niet. Ah oké, okay, net was al. Dus dat, dat, dat miste ik, dat heb ik, dat, dat, ik dan gemist, Dus ik daar in tekort. Dat, dat elementje was je vergeten? Ja, dat ben ja. ik vergeten. Okay. Dus dan moeten we daarop door. Ja, precies. <laughs> ja, nee, heb je het goed. Ja, nou, dat zou dan een ja. oplossing zijn. Maar ik vind het interessant, de fantasie, de, de beeldvorming en de mogelijkheden. Ik heb ze genoteerd. Ja. En uh, ja, dank, ik ben dank... ook maar een stommeling hoor. Nee, hey, ja. hallo. Iedereen, iedereen zijn mening is wat waard, in, in midden in de nacht. Ja, en ik vond die in het programma ervoor, die Amsterdamse jongen, die zo druk is. Ja, dat heb ik even die gemist. Ik, die dan eigenlijk een woord gebruikte, wat, wat oh, een ja. prettig uh, feel. goed. Ja. vond ik erg goed. goed. Oké, okay. Nou, dat, dat ja, uh, to, toen was ik, ik nog onderweg. Maar als hij het nog ja. hoort, uh, de complimenten zijn bij deze doorgegeven. Ja, echt waar. Dank, uh, dank Arie, voor, jou, uh, voor ja, jouw mening vandaag. Oké. Okay. Dat waren Arie en Erik met hun mening en de telefoon staat nog steeds roodgloeiend. We gaan even luisteren naar een plaatje van Aretha Franklin en daarna praten we weer door met elkaar. Tot zo. Lisa Franklin met I Say a Little Prayer. Dat uh, deden veel mensen afgelopen vrijdagnacht ook. En uh, daar spreek ik nu over met John. John, goeienacht. Ja, goeienacht. Jij hebt uh, gewoond in Harem? Ja, een tijd geleden al hoor. Wat maar is de tijd? Een zeer uh, rustig dorp. Jaren zeventig. Oh, Oké, okay, ja, dat is echt wel even terug, ja. Rustig dorpje zeg je? Ja, rust. Nou ja, flink dorp. Hè. Het is. Uh, hoe noem je dat? Het. Uh... Loemendaal van halen bijvoorbeeld. Ja, het, wa het, wa het Wassenaar van Groningen hoorde ik een keertje voorbij. Nou dan. ja, Wassenaar ja. is wel... <laughs> wel erg ziek hoor. Ja. Waar waarom ben je dan ooit weggegaan? Nou, ik kreeg werk in het Westen. Oh, ja. Dus <laughs> ik moest wel. Goeie reden. Maar dat, uh, dat maakt ook wel natuurlijk dat jij iets anders dan de gemiddelde televisiekijker, radioluisteraar het, het, uh, het gebeuren van afgelopen vrijdagavond hebt meegemaakt. Ja, ja, ik denk gewoon dat uh, men een beetje erg naïef is daar. En dat is misschien de verontschuldiging dat het zo uit de hand gelopen is. En bedoel je dan de, de, de nou, bewoners we, in Haren? Bewoners van Haren? Men heeft in Haren gewoon geen ervaring met uh, ordeverstoringen. Nee. Met, maar wel met, met in erg er is is genoeg bij. Er is daar nog nooit iets gebeurd in, in de tijd dat jij er woont. Uh, in de tijd dat ik. Ik heb er een jaar of zes gewoond en in die tijd nooit iets gebeurd, nee. nee. En nu opeens dit. Ik maar... heb er iets over geschreven. Ik weet niet of ik het even mag voorlezen. Ja, nee, begin maar. Als het echt ja. duurt, dan, dan stop ik je vanzelf wel. Goed, de titel is De Fik erin. Dan kom je op tv. Ik ga je schuldig voelen, want ik heb erover geschreven. Toen het allemaal nog te gebeuren stond. Moest gebeuren, daar stuit ik op de kernvraag. Had het niet hoeven gebeuren? Ik ben geen Facebooker, maar dat is ook niet per se een domein van de jeugd. Ik ken oma's die Facebooker zijn. En met plezier, zonder één wanklank. Ik geloof dat de volgende vergelijking te maken is. We rijden bijna allemaal auto. De grote meerderheid doet dat zonder onnodig hinder of ergernis te veroorzaken. Maar er zijn ook auto's die je van ver hoort aankomen... met dreunende blatsboxen van de dance-dj die achter het stuur zit... Raampjes open, allicht. Hebt u het beeld? Het college van BNW van Haren heeft zijn naïviteit verloren. Een jaar of drie terug begon de grote populariteit van Facebook. En de eerste resultaten van het snelle groepsvormen vond ik ook bijzonder leuk. Ik genoot van sommige flashmobs. Waarbij in een menigte plotseling een groot aantal mensen... synchrone danspasjes ging maken. Tot verbazing van de rest... ...waarna ze weer anoniem opgaan in de massa. Een groep mensen in een stationshal... ...die een lied uit My Fair Lady, My Fair Lady begint te zingen. Met geschoolde liedzangeres die de gebeurtenis ondersteunt en leidt. Op het Leidsplein zitten op een mooie voorjaarsdag... ...een paar dozijn jonge vrouwen gehuld in lange regenjassen... ...die op een signaal hun jas uitgooien... ...en in ultrakorte rokjes het plein opspringen. Een ode aan wijlen Martin Bril... Die bedacht, de rokjesdag, Zulke dingen. Ik heb het al zo vaak gezegd, het internet en de draadloze telefoon, samen vormen ze tegelijk een zegen en een vloek. Want we leven niet alleen in een tijd van verrassende flashmobs, we leven ook in een tijd waarin rivaliserende groepen voetbalsupporters met inzet van enorme politiemacht uit elkaar moeten worden gehouden. Waarin motorclubs elkaar uitdagen om tegen het decor van willekeurige stadjes hun meningsverschillen uit te vechten. Waarin we ook vrezen voor onverwacht geweld van religieuze fundies. Tot mijn verbazing werd vrijdag elk half uur in iedere nieuwsflits omgeroepen dat er echt geen feest was in haar. En dat je beslist niet moest komen. Hieruit sprak al een zekere wanhoop. En meteen de NOS met een camera op, cameraploeg erop af om olie op het smeulende vuurtje te gooien. Je hoeft geen psychologie te hebben gestudeerd... alleen maar een beetje mensenkennis... om te weten dat na het wereldkundig maken... dat de ME achter de hand werd gehouden... om ook op het allerergste voorbereid te zijn... uit die 28.000 aanmelders vooral de rellenbrigade... niet meer te weerhouden was. Nuchter bezien. Als maar één van de tien aanmelders komt... zijn er toch nog 3.000 vandalen op je dak... Die stop je niet meer als ze al zijn. Die moet je tegenhouden terwijl ze druppelsgewijs binnenkomen. Een mooie oefening voor een ID-controle op het station. Elk half uur komt er een trein, van iedere richting. Moet voor 50 agenten toch te doen zijn. Actie, op de eerstvolgende trein doorsturen naar Groningen. Daar is genoeg te beleven. En anders op de retourtrein richting Arsen. En nu waren er vijfhonderd agenten op de been en ze hielden het niet tegen. De illusie dat je ze ongemoeid moet laten rondlopen... in de hoop dat er nog een spontaan feestje zal ontstaan... is buitengewoon naïef. Dan zou je vooraf moeten selecteren... heb je een gitaar mee en kan je spelen? De nieuwsgierigen met de rugzakken... gevuld met de nodige sixpacks het dorp inlaten waar inderdaad echt niks te doen is... getuigd van de jaren vijftig vertrouwen... van de hopman in zijn padvinders... Kijk, dat was het. Dat was het. Ik, vind het. ik vond het een bijzonder interessant en mooi stuk, uh, John. Ja, ik wil het een beetje genuanceerd bekijken. De Facebook wordt in de bang gedaan, maar ja, dat, dat is met een hele hoop dingen. Er zit de leuke kant aan en er zit de nare kant aan. Ja, Facebook is in ieder geval niet de boosdoener, wat jou betreft. Um, nee, in mijn ogen niet. Nee. Nee. Wat mij wel opviel aan jouw verhaal is dat je het op een gegeven moment hebt over 3000 vandalen die richting haar komen. Nee, 28.000. Uh... 28 oh, ja, ja, 3.000. Ja, het, ja. 3.000 die ja, uiteindelijk gaan. Maar, ja. maar dan, dan ja, rijst bij uit, mij ja? uitgaan van, uh, van 10% van de aanmelders. Ja, nee, het, niet zozeer het aantal uh, dat mij verbaast, maar wel de, zeg maar, de, de, de, de, dat jij zegt 3.000 vandalen. Wat, waarmee je dus eigenlijk zegt dat alle mensen die richting haar gingen, erheen gingen om de boel kapot te maken. Mm, nou, ik veronderstelde de potentie onder die 3.000 die kwamen, natuurlijk ja. veel hoger was dan die 28.000 die geklikt hebben van ik kom. Ja. Al, al, ze, en wil je daarmee zeggen dat mensen die echt kwamen, dat er meer kans was dat die echt gingen rellen... dan degene die ja. gewoon even makkelijk hadden aangeklikt. ja leuk feestje, ik ben erbij. In ieder geval denk ik dat die groep uh, meer alcohol ingenomen heeft okay. ja, zou dan, kunnen, ja. uh, dan een gemiddelde groep. Ja. Ik, ik zat wel te denken, John. Ik ben zelf, uh, nou ja, ik ben, ik ben ook geen jonkie meer, maar ik ben uh, echt nog wel redelijk jong. Maar to, als ik, ik denk, als ik student was geweest, en ik had in, bijvoorbeeld in Groningen gewoond en ik hoor van zo'n facebook en ik denk met een aantal vrienden, dan had ik misschien ook wel gewoon even gekeken of er wat te beleven had. En volgens mij waren er ook best wel een flink aantal jongeren die gewoon met, met dat idee erheen gingen. Zo van nou, weet je, we zien wel of het gezellig wordt. En, en is, is het dan niet gewoon een kleine kern die, die, die altijd begint te, te stoken. Die ze gewoon ja. snel zeg maar, in, de, hè, in hadden moeten perken en aan moeten pakken... zodat de rest gewoon een gezellige avond kon hebben? Ja, ik weet het niet. Ik hoorde ook al eerder in de uitzending iemand... die ook weer op dat, die tour ging van... ja, de gemeente had maar iets alternatiefs moeten gaan organiseren. Ja. En ja, er zijn ook een heleboel mensen die daar keihard tegenin gingen straks... Straks wordt het een vrijbrief om, als je rommel gaat maken, dan dreig je van de gemeente, moet iets voor me organiseren, anders ga ik hier de boel in elkaar trappen. <laughs> ja, <laughs> nou ja, maar jij, wat jij zelf zei, op een gegeven moment was het natuurlijk gewoon eigenlijk een voldongen feit dat er veel mensen naar Haren zouden komen op die avond. Hè? Of ja, de burgemeester ja, ja, ja. nou zegt, het is feest of het is geen feest, dat maakt allemaal niet meer uit. Ja, maar ze, ze, ze kwamen echt niet allemaal tegelijk hoor. Nee, maar vanaf een uurtje of acht... Ze zijn over de wel... hele dag verspreid, zijn ze gekomen. Ja. Dat... En als je met vijftig agenten, die ze daar het hele korps was uh, gemobiliseerd... Hè. Ja. Niemand had weekendverlof of zo. Dus als je met vijftig agenten op dat stationnetje van Haren gaat staan... Ja. en je vangt iedereen die daaruit stapt, vang je eventjes op... en laat je idee zien en wat kom je hier doen. Nou, dat het toch wel wat te hanteren was geweest, hoor. Ja. Ja, we zullen het niet, nooit weten, denk ik. Nee, we moeten ze vragen of ze het nog een keer gaan doen. Nou, de, ik, ik weet niet of we dat nou uh, moeten gaan doen, uh, John. Ik, ik weet niet of iedereen daar nou zo blij mee is. Ik vrees dat we toch dit soort dingen nog wel vaker zullen meemaken. Ja, ja ik, ik ben benieuwd. De wat supporters blijven toch ook elkaar in de aarde vliegen. Ja. Klopt, ja. er, er is veel meer agressiviteit onder de mensen. Ik weet niet hoe dat komt. Nee, dat vind ik ook wel verwonderlijk, hoor. Ik, ik snap dat echt niet. Dat je gewoon, uh, ja, ik, ik begrijp het gewoon niet zo goed... dat je ergens heen gaat met, de, met het idee van... ik ga de boel lekker even slopen. Maar ja. ja. Zouden de, de pilletjes ook nog kunnen zijn? Oh, vast wel. Die zullen er vast geweest zijn uh, die Want nacht. Die waren er natuurlijk in mijn tijd ook niet zo, hè? Nee? Helemaal niet? De jaren zeventig? Nee, nee die, die, die pilletjes waar je echt van die kleine... Pupilletjes van krijgt. Maar, maar, maar waren de mensen toen braver? Tja, algemeen dacht ik toch wel, ja. ja. Of, ja, kan, of ja. kwam jij gewoon op de goede feestjes? <laughs> Waarschijnlijk wel, ja. Dat kan ook nog, hè? Waarschijnlijk wel, nou ja. Nee, maar toch was het allemaal vrij onschuldig hoor. Als dus ik denk, dus jaren 70, 80, dat ja. was toch wel. Ik, ik zie nu toch echt hele gekke dingen als ik eens een keer ergens binnenkijk. Ja. Inderdaad. Hey, wat, wat vind jij er nou van John dat de stad waar jij zes, zeven jaar gewoond hebt, dat hij nu eigenlijk, of het, het dorpje stad, wat het ook, ja. hoe je het ook noemt, dat dat het waarschijnlijk altijd herinnerd zou blijven worden om de nacht van uh, vrijdag 21 september? Nou, ik, ik hoop het niet eigenlijk. Ik vind het niet leuk om dat zoiets aan je woonplaats gekleefd te krijgen. Nee, maar ja, je zegt zelf, verder gebeurt er nooit wat. Nee er, gebeurt nooit. nee, er is dus ook eigenlijk weinig. Maar dat komt door de nabijheid van de stad Groningen. Ja. Daar gebeurt van alles. Ja, precies. Eh, dus het is in feite ook een, een soort luxe. Hè? Ja. Eh, de, de afleiding, alles gaat altijd naar de stad. Precies. Eh, ze, ze noemen het zelfs alleen stad. Ze praten niet over Groningen, maar ze we gaan naar stad. De stad, ja. Nou, ja? Hadden ze dat vrijdag ook maar gedaan? Hadden ze dat maar gedaan. Daar Precies. kunnen ze wel uh, heel wat opvangen hoor. En ja. daar weten ze ook wat beter mee om te gaan denk ik. Dit ja. is studentenstad. Dus uh, daar gebeurt in de ontgroeningstijd natuurlijk ook wel het nodige. <laughs> Ongetwijfeld. Dus, uh, hey, John ik ga jou bedanken. Ja uh, oké okay. succes. Uh, succes nog sowieso, voor, sowieso voor jou een mooi verhaal. Echt fijn dat je dat uh, leuk Dat je even met ons wilde delen vannacht. Oké okay. graag en, gedaan uh, hoor. geniet nog van de nacht. Ja. Yo, tot ziens. Ik heb ook nog aan de telefoon... De man die vaker belt uit de stad achter de Duinen. Zeg het zelf maar, eh, Aad. Goedemorgen, meneer. Ja, ja Achter de Duinen, inderdaad. De mooiste stad, hè? Precies, Den Haag, toch? Ja, uiteraard. Uiteraard. Het volk niet van Den de Haag, hè? Ja, ja. Ik, ik, maar ik, kon... ja. ik, ik wil reageren, uiteraard, ook op deze stelling. Ik vond het, die column van die man vond ik zeer interessant en ook terecht. Ja? Vond je hem terecht? Ja, ik, ik kende heel veel dingen erin. Onder andere dingen die ik ook wil zeggen. Nou, vertel. Kijk, die, die, die redden, dat is natuurlijk uh, niet iets van de laatste tijd. Dat is uh, van, alle, van alle jaren al. Ja, jij als uh, ADO Den Haag supporter weet er natuurlijk wel een en ander vanaf, denk ik. Nou, dat ben ik niet, hoor. Oh. oh. Nee, dat wil ik hem vertellen. Ik, ik had vroeger, had ik, jaar had ik, uh, omdat ik ook er was, had ik gratis een... Mijn kaart van de KNVB, dat ik gratis het niet kwam. Ja. Nou, daar heb ik op een gegeven moment ervoor bedankt. Want dat ging mij eh, te heftig daar zo. Met al die ja, uh, spreekorren die er toen waren en zo. Ja, heel goed. Niet omdat ik bang uitgevallen ben, maar... Al die ziektes en die vloeken, nee, dat... Eh, vroeger stond ik met mijn kinderen op, op, op mijn nek. mijn ouders eh, stonden we naar voetbal te kijken. Ja. En ja, toen kwamen de rellen daar zo. En eh, met paarden paarderteltribunes en toestanden. Maar ik word ook eh, beklemd beklem, beklem, Tony. Dat er heel veel... Eh, bijeenkomsten zijn, grote bijeenkomsten. Uh, bijvoorbeeld uh, muziek, uh, wat elk jaar in Den Haag gebeurt. Poppark, pop ja. Milan, dat uh, Surinaamse antoniaanse feest. En er gebeurt nooit wat. En ik heb zelf nog een keer meeg meegeloven met uh, nou, 250.000 mensen, geloof ik, in die optocht van die kruisraket in Den Haag. En er ja. gebeurde ook niets. Dus het, het kan wel. Het kan wel, ja. Ook, ook feesten die gewoon door mensen zelf, dus niet door een organisatie, maar die gewoon door, door het volk geïndiceerd zijn, dat hoeft niet per se uit te lopen op chaos. Precies. Maar nu wel. Maar wat? Ja. Nee, ik bedoel, tenminste afgelopen vrijdag gebeurde dat wel. Ja, maar ik denk dat, dat, dat men, de bestuurders, die hebben daarvoor gestudeerd, ik niet... Eh, ik heb ook een, een passende oplossing ervoor, maar net wat die, die, die man ook vertelde... Waarom hebben ze eh, bijvoorbeeld de politie en justitie niet een, eh, op Facebook eh, terug gereageerd en dat de sterfste afgeraden, CQ, met, eh, hoe, heet dat, eh, hoe heet dat nou, eh, alarm, hoe heet dat nou, dat je dus eh, de politie dus eh, op, eh, op de, de mobiel zet, eh, iets van alarm, ja, hoe heet dat nou? Jongen? Ja, een of andere alert bedoel je Alert, Ja, alert, alarm, wat weet ik veel, wat goed ja. nou. Dat hadden ze ook kunnen doen. En, ja, maar he, zou het helpen? Nou, zou dat ook tenminste kunnen ondernemen? Of denken al die jongeren dan, ja, dat gaan we wel doen. Nou, dat zou het best, best gekund hebben. Ja. Maar dan denk ik toch, ja, eh, zou het er ook andere voorzieningen kunnen treffen? Eh, iedereen is verplicht om een identiteitskaartje te hebben. En als de politie niet eh, bemacht is of niet het... Eh, het, het, het genoeg manschappen heeft, dan zou het ook een keertje die militairen in Nederland, die bijna niks te doen hebben, eh, misschien ingezet kunnen worden om die wegen af te sluiten. Zo, zo groot is de gat toch niet daar zo? Nee. En iedereen die daar dat dorp dat, dat, dat of dat, dat stadje binnen wil komen, en ook op station, dan hadden ze het dus de gewoon op kunnen vangen, denk ik. Of okay. het, denk je dat nou te simpel? Nou ja, nee, je, de, ik, ik uh, ben helemaal vrij in jouw gedachten. Jij zegt, er had, ze hadden meer op moeten treden, meer politie in moeten schakelen, meer, ja, nou, desnoods tegen. Ja, gewoon militaire inschakeling en iedereen maar... controleren. En iedereen die een identiteitskaart bij zich heeft, die kan zich legitimeren dat hij er woont. En iedereen die er niet woont, nou gewoon opstodemiliteren. Maar dat zijn gewoon natuurlijk allemaal kribussen natuurlijk. het zijn allemaal Mongolen die de boel versturen. Ja, maar wist je dan, wist je dan aan het vrijdagavond, uh, laten we zeggen, om een uurtje of zes al, had je toen al zo'n gevoel van dit gaat helemaal fout? Nou, dat gevoel had ik wel, Ja, ja. Ja, dat, dat, er werd al zoveel in, in de media opengepraat. Ge, ge, nou ja, dat, ik denk dat het een uitbokken misschien misschien verkeerd wordt, maar... maar bij, die, die, bij die, die feestjes kap... waar jij het over had, die openbare feestjes, uh, Surinaams, Antilliaans, uh, voor dus kruisraketten, de kruisraketten... Wa wa waren daar zoveel politieagenten bij aanwezig? Nee, helemaal niet. Dus elk jaar is dat. Nou, maar dan had het hier toch ook niet per se nee, gehoeven? Nee, nee, precies. Maar goed, maar dat soort dingen. Ja, als je er van tevoren weet wat er gemeld werd... Dat er dus hoedekens komen daar zo, ja. en rotsen komen trappen. Ik denk dat de politie en justitie er wel degelijk over te hoogte waren. En ik denk dat ze dat niet genoeg eh, ingeschat hebben. Zeker de burgemeester of wat ik wie erover over Ja. allemaal gaat. Ja. Dat is mijn mening. En nogmaals, iedereen moet zich intibis, int, kunnen identificeren. Sorry, ik kan die niet eens gebruiken. <laughs> ja, nee, identificeren. Maar je er nu woont, dan kun je zien of ze er woont. Nou, de, de, de, de rest, ook, ook op het station. En dus nooit, als ze geen manschappen genoeg hebben en geen, geen eh, eh, eh, mobiele eenheid of wat. Dat roep ik maar een gestie op, denk ik. Die hadden ze lekker achter de hand moeten houden, in geval van nood. Maar ja. gewoon, militairen, die hebben toch niks te doen, die gasten zitten met in een kazerne, of eh, weet ik veel wat. Nou, Precies. Dan mag je ze ook een keertje nuttig. Aanpakken, die app. Ja, zeker weet ik. <laughs> Oké, okay, Aad. Nou, dat is, een, dat is een duidelijke mening. Dacht ik wel, zo ronduit. Zeker, hij is helemaal daar. Ik heb er niks aan toe te voegen. Oké, okay, een nacht nog Dankjewel hè. Jij ook. Bye bye. Oké, okay, mooi. Dat was Aat die zegt hop, gewoon meer, meer politie en dus nooit het leger en weet ik het wat allemaal niet te tegenaan. En uh, John die had een mooi verhaal die met ons wilde delen. En er is nog ruimte ook voor u om te bellen naar 0800 1121 0800 1121. We gaan even luisteren naar Trinity en daarna praten we nog lekker een kwartier met elkaar door. Libre. Die midden de temores, de pecados, de angustia, Libre, tú me hiciste libre. En tu nombre me refuerza en la pantalla de la vida. Libre, tú me hiciste libre. Tot de is even lekker swingen zo midden in de nacht met Trinity. Het is een, uh, Bijna allemaal broers zijn het uh, bij elkaar die uh, erg mooie muziek maken, vaak ook Spaans-talig. Uh, dat komt omdat ze allemaal in Argentinië geboren zijn. Tot zover uh, details over de muziek. We hebben het vannacht over haren en daar zijn veel meningen over. U belt massaal naar dit uh, programma en dat is uh, goed en gezellig, want daar is het ook voor bedoeld om uh, lekker te discussiëren. En we hebben ook eh, vannacht de eerste vrouw aan de telefoon. En dat is altijd goed in een discussie... om ook een beetje de vrouwelijke inbrengen erbij te betrekken. En dat komt vannacht onder andere van Charlotte. Uh, goedemorgen, ja, ik mag het hopen. Ik mag het ook hopen. Uh, <laughs> Vertel. Nou, uh, ik denk dat het grote probleem is met, dit hele, met deze hele toestand... de media die heeft er veel te veel aandacht aan geschonken. Hmm. En dat versterkt heel erg, dat prikkelt... He, want men, gaat dan, men denkt dan van, oh jee, wat zou er eventueel kunnen geboren, gebeuren? En dat wekt bij heel veel jongeren spanning op. En waarschijnlijk ook vooral de kern die altijd van plan is rotzooi te trappen. Waar dan ook. Ja. Maakt niet uit wat. He, of het nou voetballen is of een andere uh, festiviteit. Want er werd dus wel gezegd van, ja, ze hadden een feest moeten organiseren. Dan was er ook rotzooi gekomen. Want ook die rotte appels komen naar het feest. Ja. Dat had niets uitgemaakt. En ik denk, ze hadden ook niet zo ontzettend moeten uitweiden... over die preventie, hè, die ze van plan waren. Mm -hmm. Want al dat soort dingen, dat prikkelt. Ja. Helaas. Dus negeren was het beste geweest. Ik denk het wel. Ik, in zoverre dat natuurlijk het probleem zelf... Uh, in de gemeente zelf had moeten blijven. Hè. Daar was wel, moest wel kennis van zijn, natuurlijk. Ja. Maar dan hadden ze dat gewoon uh, sluimerend, uh, ja, uh, uh, preventie kunnen toepassen. Zonder ja. dat er eigenlijk uh, een ander van op de hoogte zou zijn geweest. Ja. Maar ja, als jongeren al ME'er zien, dan, dan wordt een hele grote groep al agressief. Ja. Zo van, oh jee, men rekent erop dat we gaan rotzooi trappen. Ja, vind ik, dus ik ook. Het is ja. eigenlijk een beetje gelegaliseerd. Denkt men dan, oh, we kunnen wel een beetje gaan uh, smijten en gooien. Ja, daarvoor zijn ze hier toch. ja. Precies. Nou, mijn technicus is het helemaal met jou eens. Die begon al te juichen toen jij het woord media zei. Ja, dus, uh, <laughs> ja ik heb, Ik heb er in ieder geval één, uh, één medestander. Nou. Dat is nou. goed om te weten. Ja. Uh, ik zelf denk wel ook een beetje... van ja, op Facebook uh, was het ook gewoon heel groot geworden. Dus uh, uh, misschien wel... Hè, want de media gingen aandacht aan besteden... omdat het heel uh -huh. groot was op Facebook. Dus misschien ook al ja, had niemand er wat over gezegd... dan waren er alsnog een heleboel mensen komen opdagen. Ben ik wel een beetje eens. Maar het gaat erom... Het kan nog eens extra versterkt worden. Ja, door de media. Ja, en, en dat soort prikkels, dat, ja, dat versterkt het. Ja. En ja. ik denk dat het in de toekomst een goede les moet zijn... en dat niemand meer een grapje moet maken van... ja, we hebben dan en dan een feestje ook als grap. Mm -hmm. Want geheid dat er weer zoiets achterlijks gaat gebeuren... omdat er een grote kern in onze maatschappij is... die rotzooi wil trappen, gewoon om het rotzooi trappen. Doet niet toe wat. En die verpest het voor de rest. Natuurlijk. ja. Maar en moet je dan niet gewoon die mensen blijven. oppakken zodat de rest een feestje kan bouwen? Ja, dat zou heel prettig zijn dat er nu dat er mensen opgepakt zullen worden. Maar ja, goed. Uh, ik denk dat je. Feestjes zijn heel leuk, maar laten we het in godsnaam een beetje kleinschalig houden. Ja. Dat is toch veel leuker? Ja, is dat zo? Ben je zelf nooit ik, bij een massale bijeenkomst? Nee, alsjeblieft zeg. Tuurlijk niet. <laughs> Tuurlijk niet? Dat is toch afschuwelijk? Nou ja, misschien een Alleen, keer een, een veilige eeuwjongendag. jongerdag. Hm? Misschien een keer een veilige Eeuw-Jongerendag. Ja, maar dat is natuurlijk weer een hele andere discipline, hè? Dan kom je met een goede intentie daar naartoe. Ja, oké. Okay, en dat dus heeft dan... ook een gevoel van saamhorigheid. Ja, nou, dit, dit maar, was natuurlijk in het begin zo was het een verjaardag, dus dat was een leuke intentie, maar goed, ja, eh, waarschijnlijk. Ja, het was ook heel leuk. Ja. Zou dat zijn geweest voor dat meisje, maar het is een beetje verkeerd gegaan. Helaas, een vergissing. Is, is zij nog aan schuldig aan te wijzen? Wat zeg je? Is zij nog als schuldige aan te wijzen? Wat vind jij? Nee, absoluut niet. Ik vind het vreselijk sneu voor dat meisje ook. Want ja. die heeft er waarschijnlijk ook nog een behoorlijk trauma van opgelopen. Dat dit uh, het gevolg is van haar verjaardag. Ja, dus dat, dat is natuurlijk ook, ja. heel dramatisch. Dus ik hoop dat het meisje ook een beetje uh, goed wordt opgevangen in de ouders. Ja, hè? ja, ja. natuurlijk. Het zou toch vreselijk zijn? Ja, nee, zeker. Ja. Ik, ik vind het uh, lastig ook gewoon, hè, want het eerste punt wat jij maakt... de media, ik zit er nog even over door te denken ondertussen. Ik, ja. ik snap namelijk wel bijvoorbeeld vanuit programmamakers... Het, uh -huh. het, het is nou niet dat er verder heel veel gebeurde vorige week... dus die denken natuurlijk, hé, hey, leuk, we hebben iets om okay. ons programma over te maken. Nou, dat vind ik dus een hele, hele... Foute instelling. Maar ja, ze wisten natuurlijk toen niet dat het zo uit de hand ging lopen, toch? Nee, maar toch het feit, hè? Maar, maar toch waren ze wel enigszins ge, geprikkeld. Ook alweer van, oh, misschien zou het wel uit, zo uit de hand kunnen gaan lopen. Ja. Dus eigenlijk vind ik dat toch wel een beetje een. Uh... Nee, dat kan ik niet erg waarderen. Nee. Hmm. Ik, vind, ik vind het lastig, omdat de media heeft ook alweer een beetje de plicht om over, over dingen Tuurlijk. te berichten. Wat, wat leeft in de, in de samenleving? Tuurlijk, maar de media had zich ook wat gematigder op kunnen stellen. Ja. ja. Dat en had ik. Eens. Kom je zelf ook uit het noorden van het land? Of ben je ooit wel eens in de haren geweest? <laughs> ik ben wel eens in de haren geweest. En, in en het ligt bij Groningen. Het is een heel, heel prettig, rustig dorp. Ik hou ook wel van een beetje rustig. En ja. dan komt de geest weer een beetje tot bedaren... Kijk. behalve vorige week vrijdag. Maar behalve ja. vorige week. Dus, nou maar dat moet voor de mensen die daar wonen enorm traumatisch zijn geweest. Ja, ja nee, dat, dat kan eh? ik, ja, nee, als, ik, als ik las, ik las bijvoorbeeld ergens op het internet... stond een soort, van, uh, een soort weblog van iemand die erbij was. Ja. En Die had het dus specifiek over dat hij naast één... een beetje zeg maar, de leider van die rellen stond. Die, die werd aangemoedigd door alle jongeren en, en op een gegeven moment de ME die iedereen neermept. En honden die bijten en, en vuurwerk. En ik denk, nou, dat, dat, dat, dat, daar krijg je toch nachtmerries van. Nou, dat is afschuwelijk. Als je dat meemaakt buiten de deur. Ja, zeker. Ja, ja hoor, absoluut. Dus ik denk dat er toch een heel... is um, dus goed over na moet worden gedacht wat voor beleid men gaat voeren in de toekomst. Ja. Want uh, dat is wel een beetje... Kijk, dat is weer het gevaar van Facebook en internet, hè? De, die men, Ik word er ook altijd zo misselijk van. van ja, mijn vrienden op Facebook. Ja. Hoezo vrienden? Ja. Facebook-vrienden zijn dat dan. Geen ja, maar vrienden, vrienden, vrienden moet je aandacht aan geven. En dan moet je in investeren. Nou, dat kun je niet als je honderd of, of duizend zogenaamde vrienden hebt bestaat niet. Precies. Dat is weer een andere. Dat, dat vind Ik, ik eigenlijk vind wel een, een ander leuk. En, onderwerp. We, weet je wat? Ik, de, ik denk misschien dat ik het daar volgende week eens over heb. Ik vind het wel leuk. Hoe, hoe, ook mensen, want er luisteren ook vaak mensen naar dit programma... die toch even iets ouder zijn, nog gemiddeld 30. Ja? Hoe die omgaan met, uh, met sociale media. Ja, dus, ja. Daar zou ik nog lang met je over kunnen doorpraten. Maar misschien uh, als je volgende week luistert... even. Uh, we volgende eventjes. week, wie weet. Dank in ieder geval voor jouw meningen vannacht. Oké, okay. heel prettig om met je gesproken te hebben. Insgelijks. Geniet okay. nog even van de Dag. nacht. Doeg. Dag. Ik heb uh, aan de telefoon Arjan ook. En die heeft een, een leuke invalshoek zoals hij zelf zei. Dat dacht ik wel, ja. Ja? Arjan Gouds uit Den Haag. Goedenavond. Meedenker. Meedenker. Ja, en, en, en vooropdenker. Want wat is dit voor gezeur zeg over nieuwe media en over Facebook en zo. Nou, de, vertel Het hele probleem had zo makkelijk kunnen worden opgelost met een gemeentebestuur dat een beetje creatief denkt. Ja? Wat, wat, wat is nou hadden het ze moeten doen? te het van Facebook. Je kunt alles als politie en, en, en gemeentebestuur. je kunt alles blijven monitoren. Je kunt precies zien wat er aan de hand is. En dat bleek ook, want de burgemeester had al een noodverordening geregeld. Hè? Waarbij kon worden gefouilleerd. gecontroleerd op drankgebruik. allerlei maatregelen die normaal niet mogen. Ja. Dat had hij goed geregeld. Oké. Okay. Maar vervolgens. laten ze al die mensen de stad in. Of het, het stadje in. Tot aan de stationsstraat waar dat meisje Mette woonde. Ja, die was dan en afgezet. En dan ME klaar. Ja, ja, wat is dat nou voor beleid? Als je een beetje nadenkt... dan weet je gewoon wat je moet doen. Namelijk? Namelijk het, het voordeel uitbuiten van de, huid, van de situatie die daar was. Namelijk een klein stadje... omgeven door weilanden en maistelden... op enkele kilometers van de stad Groningen... Mm -hmm. En dan is de kwestie dus gewoon, het enige wat ze hadden hoeven doen is, de paar wegen die leiden naar, uh, ik heb even op de kaart gekeken, er zijn vijf à zes wegen die leiden naar uh, Haren, mm -hmm. waarvan een groot deel bestaat uit uh, landweggetjes. Ja. Er zijn maar twee afslagen van de snelweg, die had je kunnen afsluiten. Je had het station Haren van de, van de trein, had je kunnen dichtdoen. Ja. Voor die avond. Gewoon eventjes een afspraak met de NS. Dat alle treinen doorrijden naar Groningen. Nou, die jongeren die gaan echt niet van Groningen. door alle Maaisfelden heen. naar Haren lopen. Nee, dat gaat wel wat ver. En heb je, eh, wat je had kunnen doen. is op het, op, op het busstation in Groningen. de, de streekbussen naar Haren. gewoon eventjes een paar agenten bij elke bushalte. en gewoon zeggen: waar ga jij naartoe? En laat even je ideeën pas eh, je zien. En ben jij een inwoner van Haren of niet? Maar. Arjan... Even ik, ik, ik, ik snap jouw punt, uh, maar uh, toch komt de term makkelijk praten achteraf. Ha hadden ze dat echt kunnen weten toen? Bedoel, nee, ik uh, bedoel, voorafgaand al al, ik aan die aan? Heb ik dat al aan mensen geschreven van waarom doen ze dat zo niet? Uh, ik, ik Wie had dat geschreven? Dat... Jij, jijzelf. Ja. Oké. Okay. Je... Niet dat ze daar niet opgekomen zijn, want je, je had het met minder dan 100 agenten had je het afgekund door gewoon op de toegangswegen naar de, naar, naar Haren, ja, maar dat, af te sluiten. Dat, dat, zijn nogal, te dat, dat zijn nogal heftige maatregelen als je niet, niet nee. weet wat er gaat gebeuren en hoeveel mensen er opkomen dagen, dat je in één keer een heel stadje bijna hermetisch nee, afsluit. Ook, ook dat kan je opschalen, dat kan je in, in fases indelen. Je kan, als je daar agenten hebt staan... Uh, en je hebt alle communicatie, uh, dan kun je gewoon zeggen van wat voor, hoeveel mensen komen er binnen, wat voor types zijn het enzovoort. Als dat tegen zit, kan je het opschalen dan kan je gaan zeggen van we gaan mensen tegenhouden. Yeah. En dan kun je gewoon langzamerhand, je kan die toestroom beperken en nu laten ze al die mensen het vetje in. Yeah. En dan wordt het onbeheersbaar, natuurlijk. De enige die, die dit ook zag, de volgende dag, geloof ik, was Premra de Kichoen. Die had het over een cordon leggen om... De... Een cordon is niet eens nodig. Je hoeft alleen maar die paar toegangswegen naar de stad af te sluiten. Want ze komen allemaal via Groningen binnen of via de afslagen van de snelweg. Maar de meesten hebben geen auto, dus ze komen met de trein. Ja. Gewoon, en, en dan laten ze dat station Haardig gewoon open. Zodat ze gewoon het stadje binnenstromen. Ja, ja dan ben je te laat. Als je ja. daar dan nog maatregelen wil gaan treffen. Ik vind het geen gek idee. Gewoon alle toegangswegen een beetje in de gaten houden. En zodra het een Tuurlijk. beetje te gek wordt, uh, gewoon mensen wegsturen. Tuurlijk. En Want en er is een noodverordening. En nu moeten er 500 man moeten, moeten het gevecht aangaan met die hele meute. Ja. Dus dat hadden ze gewoon kunnen voorkomen. Gewoon even creatief denken. Is het niet dat jij even met Jobco hen gaat bellen de komende week? Ja, dat ze ook Jobco hen hiervoor vragen. <laughs> ja, is dat gek? Jongen, jongen, jongen. Ik zal een briefje sturen. Nou, is het toch burgemeester van een hele grote stad geweest. waar, waar ook ja. dat soort dingen wel eens gebeuren. Jawel, maar nee, kijk. maar dat is een andere situatie. Hmm. En dit was zo makkelijk. omdat het juist zo geïsoleerd ligt. binnen de weilanden en zo. Je had dat zo makkelijk kunnen voorkomen. Ja, oké. Okay. Ik vind dat het echt ongelooflijk stom. Maar ik zal uh, Cohen eventjes een briefje sturen. Ja, doe dat maar eventjes. D ah. Dank in ieder geval, Arjan, voor jouw invalshoek. en je mooie gedaan, oplossing. Gedaan. En ja, veel luisterplezier okay. nog. Dankjewel. Tot ziens. Dat was Arjan, een van de velen die een, een mening heeft over dit onderwerp. En uh, Arjan had zelfs een hele uh, goede concrete oplossing. Misschien heeft u dat ook wel, dan kunt u daar uh, straks over praten... Uh, met mij en, en natuurlijk de andere luisteraars. Dat kan uh, na het journaal, dan gaan we nog even verder praten over Haren. We hebben nog een heel uur om erover te praten met elkaar. Dus uh, houdt u mij nog even vast. Dan uh, kunt u zo meteen inbellen. Maar eerst zoals ik al zei, het journaal.